...aan amendementen over ingediend. Ja. Die wensen daar niet in mee te gaan. Onder andere, een van de collegepartijen. Ja. En, ja. Nou ja, die zijn consequent. Want ook in, bij de voorjaarsnota heeft VVD gezegd... ...wij kunnen niet akkoord ja. gaan met deze manier ja. Ja. van het geld in. Ja. ja Pascal, dat wordt een lange avond, jongen. Kom jij wel eens over die kruising Tolweg-Zandvoortselaan? Uh, nou... Valt op zich wel redelijk mee. Ik zit er bijna elke dag mee. mijn werk. is dus ik natuurlijk al in lijn met de, de auto of de fiets? Uh, nee, met de bus. Met de bus. Daar uh, nou, uh, ik merk ik je er niet. Daar heb ik er veel minder van. Maar als ik met de broer kom vanuit e de kortstaat van ja. naar de Tolweg, krijg ik geen ene keer voor. Terwijl ik dat wel heb. Ja, ja, dat ja. Is, uh, ik merk me sowieso al eigenlijk heel erg op het verkeer. Eigenlijk, de automobilisten nemen nog steeds heel vaak voor. Aan, ja, uh, dat merk ik wel gewoon. Ja, als we uh, gewoon goed kijken naar de beboording en de, de, de, de, de, de, de tekens op de. Op de weg zelf, dan zie je gewoon dat er haaien te staan voor de oversteekplaats van fietsen en bronfietsers. En daar ja. wordt niet rekening mee gehouden. Nee. Uh, de burgemeester heeft nog geen. Uh... Ik heb het niet Ik uh, hoor nu wel gerommel op de achtergrond bij ze. Dus de microfoon staat open daar al? Ja. Daar staat de microfoon open, ja. Goed, we gaan dan beginnen uh, met, met wat, wat zaken dus die uh, normaal gesproken altijd een begin zijn van de uh, raadsvergadering. Onder andere de loting. En dat houdt in degene uh, voor wie het, het nummer geldt. Die mag als eerste dus ik bij de rondvraag... En vervolgens morgen verder te gaan. En dan hanteer ik datzelfde streven. En ik meld dat van tevoren, zodat u zelf actief kunt meesturen of we dat halen of niet. Want het gevolg daarvan is, als we te veel gaan uitlopen, dat we een derde vergadering gaan plannen. Ik wil het vooraf gezegd hebben. Er zijn ook verzoeken voor gekomen van u allen, eigenlijk in grote mate. Dus u beïnvloedt zelf ook de discipline daarmee. En uiteraard zal ik proberen te helpen. Daarmee is de opening geweest en gaan we naar de loting. Er is altijd een spannend moment in die vergadering. En het is, griffier zeg ik dat zo goed? Nummer 6. Nummer zes. Ja? Nee, toch andersom oh, Nee, 9. Nee. Nummer 9. Hij moet boven staan. Meneer Kuiken. U mag als eerste als we hoofdelijk gaan stemmen. ...met de stemronde beginnen. Wij zijn inmiddels aangeland bij agenda punt 3... ...ingekomen stukken en mededelingen. moeten um, eens even kijken. Lijst van ingekomen stukken. Zijn er vragen over de wijze van afdoening? Ik kijk even rond. Dat is niet het geval. Mededelingen. Wethouder Tonen heeft een mededeling. Is mij bereikt. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, u heeft toestemming gegeven om uh, aan het college om een lening aan te gaan van uh, 23 miljoen, weet u nog wel, die we nodig hadden voor het LDC. En wij hebben in ieder geval uh, een mooie lening af kunnen sluiten tegen een percentage van 4,95 procent. En dat is een hele gunstige in deze tijd. Dank u wel, meneer Toner. Ik vergeet nog bij de ingekomen stukken te melden... ...dat er een interpolatieverzoek van meneer Kramer is binnengekomen. Ik meld het alleen hier, want ik behandel het bij agenda punt 4. Volgens mij zijn er geen andere mededelingen. Kijk even rond, dat is niet het geval. En Dat betekent dat wij naar agenda punt 4 kunnen gaan... ...en dat is de vaststelling van de agenda. Er is een interpolatieverzoek van meneer Kramer... ...over de woningbouwvereniging De Kei binnengekomen. En de eerste vraag is, wenst u raad dat in behandeling te nemen... Op deze vergadering. Ja, dat wordt ondersteund. Dan beschouw ik dat als een ja. tweede is dat gebruikelijk wordt dat aan het eind van de vergadering gepland en mijn voorstel zou zijn om dat gebruik te volgen. En dat betekent dat agenda punt 10 het interpolatieverzoek wordt en agenda punt 11 de sluiting. Is dat akkoord? Ja, maar. Dat is het interpolatieverzoek van meneer Kramer, toegevoegd aan de agenda onder het nieuwe punt 10. Ik zag net twee vingers, die van meneer Paap, Sociaal Zandvoort, was iets sneller omhoog dan de vinger van meneer De Rode. Dat is de reden dat meneer Paap het woord krijgt. Dank u meneer de voorzitter. Sociaal Zandvoort is uh, voornemens om uh, met een motie te komen over de rotonde van Leneveig. Dat wou ik even melden. Dank u wel. En dat is niet tijdens deze vergadering, begrijp ik, maar... Of, of wel. wel de, uh, in ieder geval als laatste agendapunt dan. En uh, de motie raakt niet een agendapunt, dus dan zal het inderdaad een nieuw agendapunt moeten zijn. Ik doe dat even motie van Lennep weg waarvan nou, akte is de agenda gewijzigd zijn er nog andere voorstellen? Ja, meneer De Rode, sorry, u had ook uh, vinger opgestoken. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, we hebben op 27 oktober een brief gehad van, uh, met het, als onderwerp middelen beschikbaar stellen voor de herwaardering WOZ-waarde. Dat, maakt dat onderdeel uit van de begroting of wordt het een apart agendapunt? Of hoe gaan we daar verder mee om? Het is geen onderdeel van de begroting. Het is een, volgens mij een zelfstandig agendapunt... En het wordt uh, via de commissie raadzaak, nee, uh, Commissie uh, planning en controle de eerste komende op de agenda gezet. Want uh, eerlijk gezegd, ik heb weliswaar de bevoegdheid om het aan de agenda toe te voegen. Maar uh, hier was de druk niet meer zodanig en zo belangrijk dat ik dacht, laat ik dat doen op deze toch al zwaar belaste vergadering. Dus we laten hem via de normale gang gaan. Voldoende duidelijk voor u, meneer De Rode? Anderen nog? Dan is de agenda al dus vastgesteld en gaan we door naar agenda punt 5. En dat zijn de notulen van een aantal vergaderingen. Allereerst het verslag van 1 september 2009. Heeft iemand daar nog vragen of opmerkingen over? Dat is niet het geval. Het verslag van 14 september. Vragen of opmerkingen, dat is niet het geval. Het verslag van 29 september Mevrouw Gurrenson. U heeft een opmerking gemaakt en die heeft de griffie verwerkt. Want bij nader inzien was uw opmerking terecht. Ja, dat uh, kan een verschillend beeld over zich afroepen als u zegt... Gooi, dat is in de vergadering. Uw laatste opmerking. Dus dat doe ik niet. We houden het tempo erin. Andere nog, 29 september. Dan is daarmee ook dat verslag vastgesteld... onder dankzegging aan de griffier en de notulist voor de alle drie de verslagen... Dat betekent dat ik ben gekomen bij agenda punt 6, het hamerstuk tijdelijke regelswet investering in jongeren, al dus vastgesteld. En gaan wij door naar agenda punt 7. Dat is de onteigening kostverloren straat 131. Het stuk is in de commissie behandeld. Er waren... Wat vragen nog over en er werd een advies gegeven aan het college. Misschien is het idee dat de wethouder u even kort eerst bijspreekt van de ontwikkelingen. Ik kijk even de wethouder aan en dat u vervolgens reageert. Is dat akkoord? Ja. Meneer Taters. Ja, dank u voorzitter. Uh, duidelijk is gebleken dat de commissie er veel belang aan hechtte Dat wij een minnelijke schikking zouden moeten bereiken met de heer... Sense ...om tot deze grondoverdracht te komen. Uh, ik heb een gesprek gehad met de heer Sense en we hebben een afspraak gemaakt. Uh, hij zou uh, via zijn advocaat de gemeente benaderen om te komen tot uh, een uh, herwaardering uh, van de grond... ...door twee taxateurs te weten, een nieuwe taxateur die hij aanstelt en een nieuwe taxateur die de gemeente aanstelt... ...die uh, op basis van de gegevens die beide partijen aanreiken proberen tot overeenstemming te komen. Mocht dat niet lukken, dan zou een derde benoemd worden die een bindend advies zou geven. Dat proces dat loopt op dit moment en uh, we hebben beide de te kennen gegeven... ...dat we er voor de kerst uit willen zijn... ...en ik heb beloofd aan de heer Sensen... ...dat ik dan een appeltaart voor hem bak... ...maar uh, we zijn dus absoluut on speaking terms... ...en we proberen eruit te komen... ...niet tegenstaande die wens... Uh... Zal, en dat is met hem ook afgesproken, parallel daaraan gewoon de procedure, de onteigeningsprocedure, doorlopen. Als we dat niet zouden doen, dan zou dat weer op een, uh, een uh, uitstel komen van uh, allerlei zaken als we er uh, niet uit zouden komen. En dat is, zou zeer ongewend zijn. Dus dat is op dit moment de stand van zaken. Wij wachten dus op een uh, schriftelijk verzoek om uh, een stap verder te kunnen gaan. Uh, het laatste contact is vorige week geweest. Dank u wel, portefeuillehouder. Ik kijk even rond wie je wensen in eerste termijn het woord. Ik schrijf eerst even op. Meneer Bluis. Meneer Van Deursen. Meneer Bouwberg wilson Mevrouw Draaier. Meneer Stammis. Meneer Drommel. Heb ik iedereen gehad? Goed. Ik ga deze keer het rijtje volgen. Meneer Bluis. Ja, ik zal het uh, vanavond dit kort houden. Wij uh, hebben ook inderdaad voorgesteld. Dit is een hele normale procedure. Twee partijen. Dan alle twee uh, taxiteren En dan een derde die bindend is. Dus dat het zo lang heeft mogen duren. Voordat we hier zo ver zijn. Dat betreuren uh, wij. En ja, wij vinden het uh, geen aangelegenheid van deze gemeenteraad. Het college uh, heeft een, raad, een opdracht gekregen van de raad. Om, om dit verder te regelen. Er waren allerlei... Oplossingen en andere mogelijkheden voorhanden en uh, wij zijn niet voornemens uh, dit uh, voorstel uh, positief te stemmen. Dus wij zullen tegen dit voorstel stemmen. Dank u wel meneer Bluis. Meneer Van Deursen. Ja, dank u meneer de voorzitter. Ja ik vind een, uh, een onteigeningsprocedure inzetten vind ik altijd een heel negatief en ook een negatief imago voor de gemeente ik de wethouder goed beluisterd heb, zegt hij we zijn in overleg en we denken er binnenkort uit te komen nou, houd dit raadvoorstel dan twee maanden vast of één maand vast tot de volgende raadvergadering en breng het dan in want ik vind het, ja, een dermate zwaarwegende procedure in gang zitten met een hoop juridische consequenties en negatieve publiciteiten die je best even mee kunnen wachten dank u dank u wel meneer Van Busch, meneer babberg Wilson. Dank u, voorzitter. Nou, de voorgestelde procedure, dat is standaard. Als je voor de rechter komt te staan, dan wordt dat voorgesteld. Dus dat lijkt mij prima op het moment dat je het zo doet. Wat er een beetje vreemd bij komt, is in feite die onteigeningsprocedure. Want heb je voldoende invloed om uh, in feite de ene niet volgtijdelijk uh, met de andere in bezwaar te laten komen? Dat is even mijn vraag nog, uh, voor, voordat ik uh, hierover zou willen gaan stemmen. Dus ik zou eigenlijk nog even willen weten, hoe voorkomt u... Uh, ...dat in feite de ene procedure de andere gaat inhalen. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Boudweg-Wilson. Mevrouw Draaier. Uh, ja, ook wij zijn blij dat uh, de wethouder inmiddels het gesprek aangegaan is. Want daar staan wij voor en wij kunnen ook niet akkoord gaan met deze onteigeningsprocedure. Daar zijn wij niet voor. Ik vind het ook de omgekeerde weg... En uh, wat mij betreft zouden we het ook twee maanden moeten uitstellen en dan uh, verder zien. Maar niet, wij kunnen hier niet mee akkoord gaan. Meneer Stammis. Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder geeft aan dat hij on speaking terms is met, met uh, de andere partijen. Het blijft echter een, uh, een zakelijke kwestie. Er kan nog van alles uh, gebeuren in, uh, in dit uh, traject. Het lijkt me verstandig om gewoon dat twee sporen beleid... Uh, ...te akkoorderen wat, uh, wat het college voorstelt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stammes. Tot slot, meneer Drommel. Dank u wel, voorzitter. Op zich een heel verstandig idee... ...ook wat nu naar voren komt door de wethouder en de betrokken partij. Echter, er zijn al drie keer eerder gesprekken geweest... ...die ook door beide partijen anders beleefd zijn. Dus ik zou toch willen voorstellen dit laatste gesprek vast te leggen... ...en ook wederzijds te bevestigen totdat het gesprek is waar de afspraken in gemaakt zijn, die dan ook vastliggen. En daar zou ik parallel, stellen wij dan voor ook... datgene wat hier voorgesteld wordt, het besluit te honoreren... en door te gaan met punt 6, het schikkingsvoorstel. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Meneer taters, er is nog een vraag ja, voor u. Dan dank u, voorzitter. De heer Bouwberg-Wilson gaf aan dat hij zich zorgen maakte... over het doorkruisen van de beide trajecten... waar de ene het andere in de weg zou kunnen zitten... Uh, waar we nu over praten, uh, de heer Sensen en uh, de gemeente, dat is op een korte termijn afspraak die gemaakt kan worden, hopelijk. Maar de, de ideeën die uh, eraan ten grondslag liggen, die zijn niet nieuw, die, die zijn al eerder voorgesteld en die zijn eerder afgewezen. Uh, maar op dit moment is het uh, toch uh, blijkbaar voor de partijen zo interessant om dat nogmaals te proberen... Dat uh, ...het in der tot elkaar komen uh, een hogere prioriteit heeft gekregen. Dat neemt niet weg dat wij uh, geen uitstel willen om uh, die grond daar te verwerven. Want als dit weer misgaat, en uh, ik zei al, uh, we hebben al eerder deze voorstellen gehad... ...als dit meer wis, uh, weer misgaat, dan zijn we zo weer twee maanden verder. En ik denk toch dat het zeer belangrijk is dat er een definitieve oplossing komt voor uh, de kruising... Tolweg, Haarlemmerstraat uh, enzovoort. Ben interruptie, voorzitter? Meneer Simons. Uh, ik wilde graag aan de portefeuillehouder vragen. Uh, als het misgaat, dan is het toch uh, de, de, de tweede mogelijkheid van de bindende uitspraak van een uh, specialist. Uh, inderdaad, dat, dat zou het moeten zijn. Maar zover zijn we dus op dit moment nog niet. Uh, dat is pas een afspraak die je, gaat, die, je, die je gaat maken op het moment dat de twee nieuwe taxateurs er niet uit zullen komen. Uh, wat ook een punt is hierin, dat wanneer daar een bindende afspraak gemaakt zou worden met een derde... Dan zal toch ook de gemeenteraad daarin gekend moeten worden. Want eh, het is toch niet zo dat eh, het college over dergelijke bedragen be beschikt. Dus het budgetrecht is altijd bij de gemeenteraad. Maar eh, wij zullen een uiterste inspanning doen om in de minne eruit te komen. Eh, niet alleen dat wij dat willen, maar dat maakt ook deel uit van de procesgang. En eh, ik, eh, ja, ik stel u dan toch voor, en ik vind het toch wel belangrijk dat we. ...de procedure voortzetten... ...en dat we een uiterste inspanning zullen doen... ...om daarnaast in de minnen eruit te komen. Dit is ook de volgorde... ...die bekend is bij de heer Sensen... ...en waar hij mij aangaf... ...dat hij daar begrip voor had. Dank u wel, uh, Portefeuillehouder een... In nee. tweede termijn... Ja, ...en zou uh, u nog een vraag geven... Ja, nou, ...de wethouder die zegt van... ...als we in de minnen schikken ook... Uh, ...u komt terug naar de raad... ...omdat er geen budget voor is... Maar ook bij onteigening, neem ik aan hetzelfde verhaal geldt. dan geeft de rechtbank een bedrag toe wat vergoed moet worden. En hebben we dat dan wel ergens in de begroting zitten? Wat de vijhouder. U zult er altijd bij betrokken worden, meneer Van Deursen. Ja, dus als we de rechtszaak winnen, kunnen we alsnog nog nee zeggen omdat we het bedrag niet beschikbaar stellen. Interruptie, meneer. Als u deze theoretische exercities met z'n allen wil doen, dan stel ik dat voor op een andere plaats en een ander moment. U beseft allemaal waar het hier om gaat en volgens mij is dit betrekkelijk zinloos. Dus ik onderbreek u maar omwille van de tijd. Zijn er nog vragen aan de portefeuillehouder of wenst u in tweede termijn het woord? Tweede termijn, ik inventariseer. Meneer Paap, VVD, wie nog meer? Niemand? Meneer Paap? Voorzitter, is het is echt een procedurele vraag, maar ik ben zeer tevreden met het antwoord van de heer Tatus. Maar de portefeuillehouder hier is de heer Bierman. Hoe ligt dat? Zwaar. Bierman is het er geen mee eens, voorzitter. <lacht> meneer, eh, meneer Paap, VVD duidt op een omissie in het stuk waarin het onrechtelijk nog werd houden. Bierman als portefeuillehouder staat vermeld. En hij heeft het stuk goed gelezen. Dat gebeurt soms, meneer Drommel. Er zijn net mensen. Ik breng het voorstel in stemming. Bij handopsteken. Wie is voor het voorstel onteigening zoals geagendeerd? Handopsteken graag. Voor zijn. De fractie van de oudere partij Zandvoort, de fractie van Sociaal Zandvoort... ...de fractie van de Partij van de Arbeid en de fractie van de VVD. Wie is tegen het onteigeningsvoorstel? Tegen zijn de fractie van GroenLinks, de fractie van het CDA... ...en de fractie van Gemeente Belangers voor Daarmee is het voorstel aangenomen. Dat brengt mij op agenda punt 8, de begroting van paswerk 2010. Ook dat was een uh, inhoudelijk discussiepunt... ...in de commissie en u heeft vervolgens een van uw mederaadsleden op pad gestuurd... ...naar het algemeen bestuur van paswerken, die is daarheen geweest, heb ik begrepen. Is het een idee dat hij u kort bijpraat en dat vervolgens het discussierondje plaatsvindt? Even praktisch, ik heb dat zonder overleg met meneer Kuiken, uh, stel ik dat voor. Is dat een idee, meneer Kuiken? Het lijkt me wel zelfsprekend, uh, voorzitter. Zo. Ja, ik heb ook mezelf op pad gestuurd. En ik heb me laten sturen, want ik vertegenwoordig de gemeenteraad in deze. Ja. Dus dat is, dat is geheel correct. U weet, het ging met name om twee aspecten, om het maar even in zijn algemeenheid te zeggen. Dat ging in de eerste plaats uh, om de totale begroting, uh, waarvan wij tegen elkaar zeiden... ...nou, die lijkt ons wel erg optimistisch. En uh, ik krijg dan nou nog eens een keer te horen in de vergadering hoe dat nou precies zit. Nou, daarvan kan ik u zeggen uh, dat ik daar een uh, hele goede uitleg over gehad heb... Dat er uiteraard risico's aan kleven, dat staat ook als zodanig in het stuk beschreven. Maar dat een heleboel uh, uh, laat ik zeggen, zaken opgenomen staan, dat die voorzichtig geraamd zijn. En daar heeft uh, de directeur, de voorzitter, ons ook van kunnen overtuigen. Met name ook in de afspraken met, uh, met Haarlem. Omdat die toch de, de grootste afnemer zijn en het meeste bijdragen aan deze gemeenschappelijke regeling. Dan was er nog een, een ander punt en dat ging met name over de financieringsbehoeften. Waar ik zelf nogal tegen aangelopen was. Met in acht een aantal zaken die in het verleden hebben gespeeld. Die doen er op dit moment nog niet zoveel toe. En waar het dan met name om ging, dat was eigenlijk de hele solvabiliteitskwestie. En dat, uh, dat betekent het eigen vermogen in verhouding tot het balans totaal. Dat is in de afgelopen jaren verminderd. En ik lees dat maar gewoon voor zoals het ook in een van de stukken staat. Dat is in 2007 was dat 35% ruim. In 2008 31,8%. En op dit moment zitten we net boven de 30%. Procent. En we hebben met elkaar afgesproken in het algemeen bestuur al tijden terug. Dat het nooit kan zakken onder die 30%. Procent. En het feit is nu, als het gaat zakken onder de 30%. Procent, en dat zou kunnen gebeuren aan het begin volgend jaar. Dan is er afgesproken dat de gemeente Haarlem het voorfinanciert. Dat betekent dat we ook niet eens hoeven te gaan lenen. Dat is niet de bedoeling. Maar ze gaan het voorfinancieren. Dat is ook niet zo gek. Want ik zeg al, dat gaat... Heel wat geld van Haarlem om in het geheel van paswerk. Nou, daarmee was die Angel er ook uit, dames en heren. En ik kwam eigenlijk met een tevreden gevoel terug. En de verwachting ook voor 2010, ja, ondanks alle problemen zijn toch zodanig dat men echt denkt Kieten kunnen draaien. Nou, daar hebben we ons achter geschaald. Het was een goed verhaal. En dat heb ik dus ook gedaan. Met in achtname van de discussie die wij hier gevoerd hebben. Dus ik ben blij eigenlijk toch met een positief geluid terug te komen. En ik hoop van harte dat het ook zo zal gaan, zoals u is voorgesteld. En uh, nou, laten we met z'n allen daarvan uitgaan. Ik dank u wel. Dank u wel, uh, meneer Kuiken. Meneer Baber, wil je eerst een vraag aan meneer Kuiken? Gaat u gewoon. Uh, meneer Kuiken, bij onze discussie kwam eigenlijk ook min of meer het punt aan de orde dat er een andere... Uh, wijze van samenwerken zou komen. Haarlem zou plannen hebben om paswerk over te nemen of iets dergelijks. Is dat nog aan de orde geweest of is dat helemaal niet meer uh, uh, aan de orde? Meneer Kuiken. Nee, dat was geen onderwerp van gesprek bij de begrotingsbehandeling. We hebben daar een aantal maanden geleden voor de eerste keer, ik dacht dat het in september was, maar dat durf het niet te zeggen, in september geloof ik, hebben wij daar een keer van gedachten over gewisseld. Uh, dat stuk is, uh, uh, is ook een stuk wat vrijgegeven is voor de openbaarheid. Dus ik denk ook dat u dat ook gewoon kunt ontvangen. Misschien is het ook wel handig om dat uh, te ontvangen. Opdat wij misschien toch voordat, wij, uh, voordat er een andere gemeenteraad uh, hier uh, geïnstalleerd wordt, dat we toch een keer van gedachten kunnen wisselen erover. Uiteraard zal het zo zijn dat de nieuwe gemeenteraad daar straks beslissingen over moet nemen. Maar het is misschien toch wel interessant. En dan kijk ik ook even naar de wethouder. ...toch wel interessant om daar hier een kort van gedachten te wisselen... ...maar u kunt dat niet doen zonder dat er een specialist bij zit... ...want er zitten bij al die voorstellen nog wel wat haken en ogen... ...en het is soms zo erg technisch en specialistisch. Dus, eh, maar ik zou dat denk ik wel op prijs stellen, ik denk dat het ook goed is. Maar het was geen onderwerp van bespreking bij de begroting. Dank u wel meneer Kuiken. Voldoende duidelijk meneer Bouwgezoen. Gelet op de discussie in de commissie en de toelichting hier van meneer Kuiken... ...is er nog behoefte aan een debat... Dan breng ik het gelijk in stemming. En bij hand opsteken maar. Wie is voor? Ja voorzitter, ik, ik zou graag nog eventjes de gelegenheid te baat willen nemen. Om van de wethouder ook even zijn geluid daarover te horen. De, de heer Kuiken zei iets, maar de wethouder zit daar denk ik nog meer in. Wethouder, heeft u behoefte eraan? Vast niet. Ik, weet, ik weet niet wat u van mij wil weten. Ik, heb, ik ben het helemaal eens wat de heer Kuiken heeft verteld. En ik kan een aanvulling op wat hij zei nog zeggen. Dat een db al besloten is. ...dat het stuk, dat is nu rijk, om toegestuurd te worden aan de gemeentes. En als de gemeenteraden dat wensen... ...zijn de deskundigen bereid om in een speciale bijeenkomst... erover met u van gedachten te wisselen. Ja? Kan ik het stuk in stemming brengen? Bij ja. handopsteken graag wie is voor de begroting Paswerk 2010... ...zoals er bij nu voor ligt. Ik kijk even rond, dat is unaniem. Daarmee is de begroting van Paswerk aangenomen. Dank u wel. Dat betekent dat wij gaan naar agendapunt 9. Dan ben ik even aan het kijken in de stukken. En ja. um, dat betekent dat wij aangekomen zijn bij agendapunt 9. Het voorstel tot vaststellen van de begroting 2010. En... Gelijk in stemming. Ik vind prima. Als u dat aandurft, dan ga ik u proberen daar doorheen te loodsen als u dat wilt. Ik ga de volgorde hanteren zoals we op voorhand toen u hebben gezegd. Dat betekent dat de fracties ieder een algemene beschouwing al dan niet gaan voordragen. Vervolgens krijgt u de reactie van het college en daarna het debat. En aansluitend gaan wij steeds per programma een verkleind rondje doen. Waarbij dan per programma ook gekeken kan worden naar de abonnementen. De vraag is even of u ze dan al wilt behandelen zonder stemming, zeg ik er even bij. Of dat u zegt de behandeling aan het eind. Maar daar mag u ook nog even over nadenken, dan wil in uw algemene beschouwingen meenemen. Voorzitter, ik Meneer heb dame. nog geen kennis kunnen nemen van alle abonnementen, nog de moties. Dus ik wil straks schorsen om ze te kunnen lezen. Dus het meenemen lijkt me een beetje moeilijk. Uh, zou dat lukken in de pauze die ik gepland heb rond uh, 9 uur, en wij hebben gepland een kwartier, 20 minuten pauze. Sorry voorzitter, maar er is het geen pauze. <lacht> Zullen we een academisch debat voeren over de term schorsen en pauzeren? Wat u in uw pauze doet, bedoel ik te zeggen, is aan u. Ik geef u alleen een nuttige suggestie mee. En als u het plezierige vindt, noemen we het een schorsing. Wij gaan door. Wie wenst. En ik inventariseer eerst even zijn of haar algemene beschouwing namens de partij waar hij of zij voor staat te geven. Kijk even rond. Ja? Iedereen? Goed? Nou, dat is makkelijk. En ik begrijp. Zo wordt mij van alle kanten altijd ingefluisterd dat de fractie met de meeste fractieleden het spits mag afbijten. Is dat akkoord? En vervolgens gaan we van groot naar klein, maar niet van klein naar groot of wat dan ook. En dat zegt niks over kwantiteit of kwaliteit. Meneer Paap van de VVD, aan u het genoegen om als eerste uw algemene beschouwingen te geven. Dank u voorzitter. Dank u voor de eer om het al eerste te mogen zijn. En voorzitter, collega raadsleden, dames en heren thuis. Wij, de VVD-fractie, hebben waardering voor de serieuze pogingen... die het college ondernomen heeft om de begroting zo smart mogelijk te maken. De begroting is weer beter leesbaar geworden. En dat compliment willen we graag geven. Maar als de VVD-fractie kijkt hoeveel ambities dit college had en heeft... hoeveel beleidsnotities er nog op, tafel, op stapel staan... dan is een tussensprint noodzakelijk. Of de ambitie temperen tot dat wat haalbaar is. En helaas hebben we dat vaker moeten zeggen. De notas waar we het over hebben vindt u op uh, pagina 7 en 8 van de begroting. En dat zijn er 37. Waarvan er nog 18 te gaan in 4 maanden. En alles kost zoveel tijd bij dit college. Maar goed, voorzitter, de rode draad in deze begroting is het zoeken naar een verstandige balans tussen bezuinigingen en stimuleren van de economische herstel, met een aanzienlijk lagere aansprak op de reserves. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de structurele lasten van onze grote projecten. Hiertoe zal ook in de toekomst een behoedzaam budgetair beleid noodzakelijk zijn. Bij de behandeling van de voorjaarsnota en ook in andere jaren hebben we hier al meer aandacht voor gevraagd. Hoe dan ook dat behoedzaam budgetteer beleid zal noodzakelijk zijn, waarbij afschrijven misschien wel de goedkoopste oplossing is. Wat opvalt is dat de bezuinigingsmaatregelen niet worden gevonden in verdergaande efficiëntie of het beraden op welke taken wanneer uitgevoerd moeten worden. Dat is niet de weg van de VVD. De weg van de VVD is de Herman Heermansweg, mede te financieren uit de Vooi van Mooi. Er ligt 100 miljoen colleges. Doe er wat aan. De VVD stelt u voor nu de keuzes te maken. Die straks niet meer te maken zijn. We rekenen dan op duurzame maatregelen. Die de gemeentelijke financiën weer gezond maken. Ook dat zeggen we niet voor het eerst. Zonder de lasten voor onze inwoners te verzwaren. En ook dat zeggen we niet voor het eerst. En tot deze inwoners rekent de VVD ook tijdelijke inwoners, bijvoorbeeld de bewoners van de standhuizen, de forensen enzovoort. Ander punt is de ondersteuning van de raad. Die kan en moet naar een hoger niveau. Hiertoe moet onder andere de positie van de hoorcommissie anders worden ingebed. De welstandscommissie moet of worden opgeheven of worden voorzien van ingezetenen of externe leden, waarbij de opdracht opnieuw gedefinieerd zou moeten worden. Heroriëntatie op de taken van de Griffie achten we noodzakelijk, gelet op de vele nieuwe wetten, initiatieven en dergelijke. Het beheersen van de werkdruk en het tegengaan van overwerk hoort uitdrukkelijk bij de verantwoordelijkheid van de raadsleden. Het is immers de raad die de werkgever is van de Griffie. Hier ligt een taak voor het presidium. Dit orgaan gaat hierover. De VVD wil radicaal ingrijpen in het aantrekken van externe adviseurs. De VVD wil zo min mogelijk gebruik maken van inhuur. De VVD wil 10% bezuinigen op het budget van 12,4 miljoen personeelskosten. Een goede stap is dan het beheersen van de zogenaamde interimmedewerkers en specialisten... ...die ruim 200 euro per uur of meer in, in hun zak stoppen. Ze declareren maar. Kapitaalslasten die horen op termijn nul te zijn. Dat hoort prioriteit te hebben. En dat kan alleen maar als de kapitaalleningen worden teruggebracht. De VVD wil geen werkzaamheden beginnen voordat gronden in eigendom zijn. Dat scheelt een vracht aan een juridisch getouwtrek. De VVD wil een zandvoort geen straten vernauwen, pleinen voorbouwen of ongelimiteerd bomen kappen. Maar wel het plaatsen van schone, goed te onderhouden openbare toiletten, ondergronds vuilopslag en schone straten. En tevens een hierop geënte Rio-heffing waarbij een beheerste en beheersbare overheid component. Het is check van de veegkosten toerekening willen we niet herhaald zien en de discussie ook niet. Cultuurbudgetten verlagen heeft geen meerwaarde, maar zorgt voor een verschramende en verzurende samenleving. En binnen de VVD hanteren wij hierbij het motto stabiliseren, stimuleren en innoveren. Voorzitter, zoals eerder gezegd, de VVD is geen voorstander van lastenverhoging. Dus ook niet van onnodig verhogen van de parkeertarieven. Geen verhoging parkeertarieven, maar terugbrengen. Bijvoorbeeld in de parkeergarage overdag naar 1 euro per uur en de nachtperiode van 6 tot 10 uur morgens voor 2,50 en niet per uur, maar voor de gehele periode. Net zoals we dat in Haarlem jaren gedaan hebben. Een kleine bekomstigheid bij een bezettingsgraad van 30% levert dat ruim 6 ton op. Voor de jongeren zijn enorm belangrijk. En in de afgelopen 3,5 jaar is er al ontzettend veel gebeurd. Maar het kan nog beter. Want als we dromen doen we dat voor onze jongeren. We willen dat ze gezond en veilig opgroeien. We willen verder investeren in hun talenten en hun creativiteit stimuleren. We willen ze interesseren voor cultuur. We willen meer uitgangsvoorzieningen voor tieners vanaf 14 jaar. Jongeren moeten met plezier en uitdaging opgroeien in Zandvoort. Graag zien we hier voorstellen voor. Voorzitter... Ik kan nog verder gaan. Maar we stoppen hier. En dit geef ik u namens de fractie even mee. Wij wensen u veel succes toe. Dank u wel, meneer Paap. Dan gaan wij naar meneer Simons van de oude partij Zandvoort. Meneer Simons, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Uh, voorzitter, leden van de raad, college, als mede alle overige aanwezigen en de luisteraars thuis. Eén uh, ding is wat ik bij het presenteren van deze algemene beschouwingen mis en dat is een katheder. Ik vind dat bij één keer per jaar, vind ik het eigenlijk een noodzaak dat we even afstand nemen en ons niet met de rug naar het publiek, maar het publiek kunnen aantekenen en zo dus onze algemene beschouwingen ten, ten, ten gehoor brengen. En ik vind het eigenlijk jammer dat dat nog steeds, het is zo geweest, maar dat kan toch niet alleen aan een microfoon liggen. Ik zou als eerste punt daar begrip voor willen vragen en een andere uh, begeleiding voor volgende jaren. Als inleiding, uh, voorzitter, heb ik uh, met de algemene beschouwingen van OPZ, zal ik als zoals gebruikelijk kort terugblikken en iets uitgebreider vooruitkijken. OPZ kijkt met voldoening terug op de resultaten die tot dusver in deze raadsperiode zijn bereikt. Met Verenigde Krachten is er in raad en college gewerkt om zoveel mogelijk onderwerpen uit de raadsopdracht voor deze periode in concrete resultaten om te zetten. De belangrijkste zaken heb ik op papier gezet, die zal ik nu niet, ik zal u niet vermoeien met die allemaal op te noemen. Ik heb er een aantal in mijn algemene beschouwingen opgenomen, die ziet u dus zo in papier. Verder zijn er een aantal andere beleidsinitiatieven opgestart, dan wel in voorbereiding genomen. Aan de totstandkoming daarvan heeft OPZ bijgedragen, dan wel het initiatief genomen. Beloften in partijprogramma en raadsopdracht zijn nagekomen en de trend is gezet voor het nog verder tot bloei brengen en leefbaar maken van de gemeente Zandvoort. Voorzitter, na deze hele korte terugblik richt ik nu graag de aandacht op komende jaren. Op grond van de door het kabinet... ...voorgenomen korting op de uitkering aan gemeente uit het gemeentefonds of via het gemeentefonds... ...moet vanaf 2012 rekening worden gehouden met een korting van maar liefst 1 tot 3 miljoen euro, althans voor Zandvoort. Al wordt de omvang van de noodzakelijke bezuiniging pas in een volgende raadsperiode concreet... ...ook de huidige gemeenteraad kan zich niet onttrekken aan de noodzaak om zich op deze bezuinigingstaakstelling voor te bereiden... Gezien het aandeel van de personeelskosten en de kosten van inhuur van derde... ...mijn voorganger heeft het ook al genoemd... ...in het totaal van de conceptbegroting... ...zal de omvang van deze post niet aan de gevolgen van een bezuiniging... ...in de aangekondigde orde van grootte kunnen ontkomen. Daarom vragen wij het college om een plan van aanpak met betrekking tot de noodzakelijke bezuinigingen en aanpassingen niet uit te stellen tot 2012, maar conform de aangekondigde bezuinigingen op het gemeentefonds met voorrang op te stellen en de raad met voorrang een gewogen bezuinigingsvoorstel in de benodigde orde van grootte voor te leggen. Wij zullen daartoe een motie indienen. In de voorliggende conceptbegroting onderkennen we in het verlengde van het regeringsbeleid eveneens een verstandige balans tussen bezuinigen, en stimuleren. In dat kader richt ik nu de aandacht op enkele punten die wij in de komende periode van recessie en beroepring aansnoeren gerealiseerd willen zien. Acht speciale aandachtsvelden van OPZ zijn: 1 zorg en sociale voorziening op pijl houden, 2 intramurale ouderenzorg, 3 ondersteunende digitale economie, 4 toekomstvisie en beheer van het Zandvoortsmuseum, 5 herinrichting Gaston 6. Dorpskarakter en dorpsgezichten van Zandvoort behouden en beschermen. 7. Groenbeleid verder intensiveren. En 8. Bereikbaarheid Zandvoort verbeteren met doorgaande Oost-West verbindingen. De genoemde speciale aandachtsvelden, voorzitter, zal ik graag toelichten en wel als volgt. Ten eerste zorg en sociale voorzieningen op peil houden. In deze tijd van bezuinigingen achterop bezet het van wezenlijk belang dat de kwaliteit van de uitvoering van zorg en sociale voorzieningen op peil blijft. Al deze voorzieningen zijn ondergebracht onder de paraplu van de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. En wij zullen ervoor waken dat dit voor onze inwoners belangrijke pakket van wonen, zorg, gezondheidsbeleid en welzijn overeind blijft en het huidige goede kwaliteitsniveau minimaal wordt gehandhaafd en zo mogelijk verbeterd. Het tweede punt is intramurale ouderenzorg. Wij vragen aandacht voor kleinschalige woon- en zorgunits voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. En herinneren aan de daaruit voortvloeiende taakstelling voor de zorgsector met betrekking tot de totstandkoming van kleinschalig wonen en kleinschalige zorg. Daar praten we over 25 tot 40 personen. In Zandvoort zal naast hervestiging van de 116 mensen in de voorgenomen nieuwbouw van Huis in de Duinen, in de toekomst nog voor circa 200 zorgbehoevende huisvesting moeten worden gerealiseerd. En OPZ vraagt daarom aandacht voor het realiseren van kleinschalige, geïntegreerde vormen van eerste lijn zorg en wonen in wijken waarin dat nog niet het geval is. Ten derde, ondersteunen digitale economie. De digitale economie groeit internet is in afstand ongebonden, grenzen en tijden vervagen... ...dus kansen voor het lokale bestuur om hierop in te spelen. De digitale economie is in opkomst, daar zit de groei en de bedrijvigheid... ...en daar haken creatieve en nieuwe bedrijven op in. Die ontwikkeling is in heel Europa waarneembaar. De netwerkgemeenten worden belangrijk en het doel is economie te laten groeien. De gemeente Zandvoort zou dit kunnen faciliteren. Op zitten ziet er kansen voor het lokale bestuur... ...en zal daartoe een amendement indienen. Het vierde punt is toekomstvisie en beheer van het Zandvoorts Museum. In de programbegroting 2010 is in het programma 3... ...een extra post van 24.000 euro opgenomen... ...voor uitbreiding van de formatie van de beheerder... ...van het Zandvoorts Museum met een halve FTE tot een volle FTE. Verder belopen, zonder formatieuitbreiding... ...de totale begrote lasten voor het Zandvoorts Museum... in. 2010, een bedrag van 200.000 euro. OPZ is van mening dat de toekomstvisie en het beheer van het Zandvoorts Museum opnieuw ter discussie gesteld dient te worden. Te herijken dus. Initiatieven van de gezamenlijke cultuurhistorische verenigingen vinden we niet terug in de conceptbegroting. En wij vinden dat eerst een herziene visie in het licht van de huidige ontwikkelingen opgesteld dient te worden en dat daarna pas beslist moet worden over wat daarvoor nodig is in cultuurhistorisch en in financiële opzicht. Met andere woorden geen formatieuitbreiding toe te staan en het budget van het Zandvoortsmuseum buiten de autorisatie te houden Daartoe zal OPZ een amendement indienen uh, Voorzitter als ik voorlees, uh, ik respecteer de anderen ook, zou u willen vragen of de anderen dat ook mee willen doen? Meneer de Rode had u een interruptie? Ik hoorde alleen uw stem, maar ik hoorde anderen inderdaad een beetje geroezemoezen. En het is terecht, meneer Simons, dat u dat verzoek neerlegt. Dank u, voorzitter. Punt 5 is herinrichting Gasthuisplein. Al eerder, namelijk in de begrotingsraad van 2008 op 6 november 2007, is het college bij amendement opgedragen om te onderzoeken met welke consequenties het Gasthuisplein aangepast, CQ, heringericht zou kunnen worden. Tot dusver heeft de Raad het opgedragen onderzoek niet mogen ontvangen... ...maar heeft inmiddels wel een ingreep voor een deel van het plein plaatsgevonden. Echter, zonder dat deze ingreep past in een bepaalde structuur of visie. Te denken valt veel meer aan het aanpassen van de totale inrichting en sfeer... ...passend bij een oud-vissersdorp en de daarbij behorende keuze van materialen, groen en verlichting. Eveneens zou bijvoorbeeld het aanbrengen van de contouren van het oude gasthuis... ...in het klikkenprofiel van de bestrating een bijdrage aan sfeer en uitstraling kunnen leveren. Denk aan de contouren van de voormalige Janspoort in de Jansstraat in Haarlem. Kortom, na twee jaar wachten is het nu de hoogste tijd dat dit rapport aan de Raad wordt aangeboden. Mogen wij het college manen tot adequate actie op het amendement van 6 november 2007? Het zesde punt wat ik noemde dat is dorpskarakter en dorpsgezichten van Zandvoort, beschermen en op peil houden. Veel inwoners van Zandvoort en zeker degene die zich met het oude vissersdorp verbonden voelen, is het een ergernis om de vaak monumentale gebouwen te zien verdwijnen, die bepalend zijn voor het dorpskarakter en of de dorpsgezichten van Zandvoort. Ons cultuurhistorisch erfgoed dus. Het wordt hoog tijd dat er dit soort ontwikkelingen halt wordt toegeroepen en OPZ zal zich sterk maken om dit te bewerkstelligen. Te denken valt aan bindende voorschriften in alle regulerende beleidsnota's en visies. Als voorbeeld noem ik de door OPZ op 14 september van dit jaar ingediende en unaniem aangenomen motiecentrum tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 1 september 2009. Het zevende punt, voorzitter, is groenbeleid verder intensiveren. Ik heb uh, bij amendementen en moties een aantal voorstellen in die richting gezien. In het investeringsplan zijn voor de uitvoering van het groenbeleidsplan... ...bovenop de nu voor 2010 begrote lasten. Een drietal incidentele posten opgenomen. Op een juicht de extra gebudgeteerde investeringen toe... ...want het groen van Zandvoort dient goed onderhouden te worden... ...en vervanging, CQ extra aanplant, is broodnodig... Complimenten dus en laten we blijven streven naar uitbreiding van het bomenbestand en een goede kwaliteit van het groen, want het levert een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze badplaats. Het achtste en laatste punt voorzitter, is bereikbaarheid van Zandvoort verbeteren met doorgaande oost-west verbindingen. Een goede bereikbaarheid van Zandvoort is een belangrijke factor voor de bevordering van het toerisme en dus van de werkgelegenheid. Het door onze raad op 2 oktober 2009 georganiseerde seminar over mobiliteit in Zuid-Kennemerland leidde tot veel bijval en waardering van onze buurgemeenten. Steun voor de beide stellingen, aandacht verleggen van wegbeheer naar netwerkbeheer en het beheren van wegennetwerken vereist een regionale aanpak was op één tegenstem na unaniem. Op u vraagt nu het college in bestuurlijk verband ervoor te waken dat de duidelijke en gemeenschappelijke wens om te komen tot een regionale aanpak van mobiliteit wordt opgepakt en uitgevoerd. In 2010 zal een vervolg op het seminar worden georganiseerd in en door de gemeente Velze. In een goede samenwerking met onze naaste buren en de provincie Noord-Holland zullen we ernaar blijven streven de bereikbaarheid van Zandvoort te optimaliseren. Voorzitter, tijdens de behandeling van de programbegroting 2010, die u dus nu meteen gaat aanvangen, zal onze fractie per programma onderdeel nog een enkele kanttekening maken. Bij de hiermee gemaakte opmerking wil ik het op dit moment dan ook laten. Waar het niet dat ik namens OPZ nog wil concluderen dat het college helaas de gevolgen van de september circulaire gemeentefonds 2009 en de naar aanleiding daarvan te verwachten bezuinigingsmaatregelen niet heeft kunnen verwerken in deze conceptbegroting. Aanpassingen met amendementen en moties zijn derhalve onvermijdelijk, maar OPZ heeft grote waardering voor de geleverde inspanningen en zal in grote lijnen de voorstellen ondersteunen.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 Nou, voorzitter, dank u wel. De Partij van de Arbeid zal eerst terugblikken. Dan kijken we naar het heden, naar de begroting van 2010. En we willen ook vooruitblikken, want dat is belangrijk. Dus ook de luisteraars thuis, u gaat nu luisteren naar de algemene beschouwingen van de Partij van de Arbeid. Aan het einde van deze raadsperiode is het goed om terug te blikken en te bezien wat er is bereikt. Veel van wat er in het raadsprogramma is opgenomen en waar de Partij van de Arbeid een actief aandeel in heeft gehad... ...is gerealiseerd dan wel in het laatste stadium van voorbereiding. Of schoner op bladzijde 7 en 8 van de begroting, al veel staat genoemd... ...willen wij een aantal zaken nog eens benadrukken. De invulling van het programma onderdeel maatschappij en zorg... ...en de uitvoering welke daaraan gegeven is... ...is een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. De gemeente Zandvoort kan er trots op zijn dat dit beleidsonderdeel... ...wat voor de bevolking van Zandvoort van groot belang is... ...op deze positieve manier steeds kon worden ingevuld... Over de plannen en de uitvoering waren alle partijen zeer tevreden en het is geen sinecure. Zonder het college te kort te doen, vinden wij een compliment naar de portefeuillehouder ten aanzien van dit aspect zeer op zijn plaats. Er is extra aandacht besteed aan het groen in Zandvoort en daar zijn ook extra gelden voor gefoteerd. Niet alle partijen konden daar nu direct achter staan. Een kwalitatief hoogstaand groen gebeuren blijft voor alle inwoners en de toeristen van groot belang. Belangrijk was ook het tot stand komen van de woonvisie. Uitvoering geven aan deze voornemens zal echter nog veel inspanning vragen. De bereikbaarheidcurs stond ook prominent op de agenda met zelfs een huizenconferentie met alle betrokken gemeenten. Een onderwerp wat voortdurend de aandacht vraagt en in de oplossing zeer complex is. Ook op het terrein van de evenementen is het de laatste jaren veel tot stand gebracht. De gemeente kan trots zijn op het grote gevarieerde aanbod aan culturele activiteiten. Ook de sportevenementen hadden een belangrijk aandeel in het evenementengebeuren. Ondanks alle sceptis over de plaats van het muziekpaviljoen en de opbouw en uitstraling die dit paviljoen zou moeten hebben, kan geconstateerd worden dat het een aanwinst is voor is en dat het voldoet aan datgene wat een zich daarbij had voorgesteld. Of schoon achteraf verdient de verantwoordelijk wethouder een pluim. Van groot belang voor het stimuleren van het toerisme ...was het realiseren van de stichting Marketing Zandvoort, onze VVV Zandvoort. Wat zeker ook genoemd mag worden is de realisering van het Louis-Davidskaree. Of schoon een exploitatie van de parkeergarage nog zijn beslag moet krijgen... ...kan vastgesteld worden dat een zo groot project zonder noemenswaardige problemen... ...door de gemeenteraad is geloodst en dat de uitvoering daarvan voorspoedig verloopt. Het bestemmingsplan Strand en Duin, wat met name ook zeer belangrijk was voor de strandpachters en het toeristisch gebeuren, werd eensgezind door de gemeenteraad aangenomen. Uiteindelijk is ook het bestemmingsplan Middenboulevard goedgekeurd... en zijn er nu mogelijkheden om dit gebied verder te ontwikkelen. Dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan, mag duidelijk zijn. Het beleidsonderdeel bestemmingsplan blijkt telkens weer een zeer gevoelig onderwerp... en veroorzaakt veel emoties en langdurige discussies in de gemeenteraad... Niet vreemd omdat de gevolgen van de diverse bestemmingsplannen onze bewoners direct raakt. Enige verbetering in de toekomstige behandelingen zou niet misstaan en zou voor meer aanzien kunnen zorgen van het politiek bestuur. Minder voorspoedig verliet de begrotingsbehandeling van 2009 waarbij er onverwachts grote verschillen ontstonden binnen de coalitie over de dekkingsvoorstellen en het daarbij aan de orde zijnde belastingvoorstellen. Wij betreuren die gang van zaken en moeten constateren dat dit de verhoudingen en het vertrouwen in elkaar beschadigd heeft. Ons inziens volstrekt onnodig. Wij moeten verder vaststellen dat de invoering van het dualisme, waar we geheel achter staan en een goede zaak vinden, nogal doorschiet als de gemeenteraad zich inclusief de coalitiepartners werkelijk met allerlei uitvoeringszaken gaat bemoeien en het college keer op keer aanvalt op allerlei uitvoeringsdetails. Dit draagt niet bij aan een goede sfeer, maakt het werken uiterst gecompliceerd en komt het imago van de politiek niet ten goede. En dat terwijl heel veel goed werk wordt verricht. De beeldvorming welke hierdoor ontstaat en door de politiek zelf wordt veroorzaakt is vernuikend voor het aanzien. Het kan toch echt heel anders. Zijn er nog meer opvallende bestuurlijke zaken te noemen over de afgelopen periode? Weet u het nog? We kregen te maken met de ziekteperiode van onze oud-burgemeester. Er werd tijdelijk een vervanger aangesteld. Gelukkig herstelde onze burgemeester bij tijds... en mocht hij na 19 jaar burgemeester geweest te zijn van Zandvoort... op een geweldige wijze afscheid nemen... met als cadeau van de, van de bevolking het muziekpaviljoen. Daarna de sollicitatieperiode voor de nieuwe burgemeester... en zijn uiteindelijke benoeming met alles wat daaraan vast zat. En in die tussenliggende periode mocht de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad actief optreden hetgeen unicum was in de bestuurlijke historie. In het bovenstaan hebben wij getracht om de belangrijkste zaken eerlijk te berichten. Wij zijn daar vast niet geheel volledig in geweest... maar hebben wel de intentie gehad om enkele voor ons belangrijke onderwerpen te benoemen. Dan de begroting 2010, voorzitter. De voor ons liggende begroting is er een zonder hoogtepunten. Het college heeft gekozen voor een passende plaats... en ons een sluitende begroting gepresenteerd... De Partij van de arbeid beschouwt deze als een overgangsbegroting. Een opmaat voor de komende raadsperiode... waarbij alle keuzes gelaten worden aan de nieuwe gemeenteraad. Een begrijpelijke politieke keuze... waarbij echter toch geconstateerd moet worden... dat daardoor alles vooruitgeschoven uitgeschoven wordt. Het is onzins, een gemis... dat het college niet expliciet heeft aangegeven... op welke beleidsonderdelen in de komende periode... wellicht tariefverhogingen noodzakelijk zijn... En waar kansen liggen om bezuinigingen door te voeren? Uiteraard is het dan aan de nieuwe gemeenteraad om keuzes te maken en hun ambities te baseren op de financiële mogelijkheden. In 2009 schrijft u dat de lokale heffingen een belangrijke inkomstenbron vormen voor de gemeente. Van de totale inkomsten was 32% afkomstig uit deze heffingen. Wij moeten concluderen dat dit percentage nu uitkomt op 26%. Wat hebben we laten liggen en welke consequenties kunnen daaraan verbonden worden? Naar aanleiding van de voorjaarsnoten en het daarin geschetste beeld... ...van financiële tekorten is het college voortvarend aan de slag gegaan... ...en heeft in opdracht van de gemeenteraad een sluitende begroting gepresenteerd. Daarbij diende flink bezuinigd te worden en slaagde het college erin... ...om de lasten voor de burger uiterst beperkt te houden. Dat op het moment van het tot stand komen van deze begroting... Ook die mijn nog een positief beeld liet zien, moet op dit moment wel als een utopie worden betiteld. Wij komen daarbij het onderdeel vooruitblik nog uitvoerig op terug. En gezien de bijzondere situatie van dit moment, te weten een nieuwe gemeenteraad in maart, en het feit dat er de komende periode drastisch bezuinigd moet worden, bevestigt ons uitgangspunt om op dit moment geen bijzondere veranderingen in deze begroting voor te stellen. Dat geldt ook voor de belastingvoorstellen voor de komende maand. Veranderingen daarin hebben directe consequenties voor de begroting en zullen nu reeds helder moeten zijn. De Partij van de Arbeid beschouwt het als een groot gemis dat deze nu niet voorliggen. Daar waren wel afspraken over gemaakt. Wij horen graag van het college hoe daarmee om te gaan in het licht van de voorliggende begroting. Dit alles om problemen zoals vorig jaar te voorkomen. Verder merken we op dat de totale weerstandscapaciteit met ruim 2 miljoen euro is afgenomen. De vooruitzichten van verdere afname is zeer realistisch... en zoals al eerder opgemerkt zal de nieuwe gemeenteraad hier besluiten over moeten nemen... om ook voor de toekomst sluitende begrotingen voor te leggen. Met name de stand van de bestemmingsreserves waart ons zorgen. Dan de vooruitblik, voorzitter. Zoals hiervoor is opgemerkt zit de toekomst vol onzekerheden... Er is echter één zekerheid. We krijgen minder geld van de overheid. Dat bedrag zal voor de komende periode waarschijnlijk 3 miljoen euro bedragen. Het miljardenperspectief geeft aan dat er zwaar weeropkomst is. Ons weerstandsvermogen staat de komende jaren zwaar onder druk. Zonder drastische maatregelen zullen grote tekorten het gevolg zijn. De egalisatie reserve parkeren raakt uitgeput. Aan de uitbreiding van het parkeerbeleid en de exploitatie van de parkeergarages... ...houdt een prijskaartje. De egalisatievoorziening rioolheffing is voor de toekomst volstrekt onvoldoende. Maatregelen zijn absoluut noodzakelijk. Voor de egalisatievoorziening reinigingsheffingen geldt hetzelfde. Uitgaven met betrekking tot de middenboulevard... ...welke drukken op de grondexploitatie vormen een grote risicofactor. Deze gelden kunnen voorlopig niet contant gemaakt worden... ...en het is niet voorzienbaar wanneer dat wel zal gebeuren. Ondertussen zal er wel dekking dienen plaats te vinden... We hebben het verder nog maar niet... over diverse andere aspecten van de begroting van kleinere omvang... welke ook zullen bijdragen aan een financieel negatief resultaat. Kortom, de nieuwe gemeenteraad staat voor grote uitdagingen. Er zal bezuinigd moeten worden... en dat vraagt moeilijke, politiek, moeilijke keuzes en politieke moed. Er zullen extra inkomsten gegenereerd moeten worden... en dat zal ook niet ongemerkt voorbij gaan aan de bevolking. Het is de uitdaging... ...om de juiste mix te vinden. Voorwaar geen geringe opdracht... ...omdat binnen dit alles ook de ambities een plaats moeten krijgen. De absolute voorwaarde is dat het transparant gebeurt. Heldere communicatie naar de bevolking is daarbij een absolute voorwaarde. De keuzes van de Partij van de Arbeid voor de komende jaren... ...zullen opgenomen worden in het verkiezingsprogramma. We willen graag verantwoordelijkheid dragen... ...en invloed hebben op de keuzes welke gemaakt worden... Het is aan de bevolking van Zandvoort om dat mogelijk te maken. Wij bedanken de medewerkers van en al diegenen die hebben bijgedragen aan het wel en wee van onze gemeente in de afgelopen periode. Blijven werken aan de toekomst van Zandvoort als bakplaats waar het goed wonen en vertoeven is, blijft het uitgangspunt. Ook in moeilijke tijden blijft dit onze opdracht. Namens de fractie van de Partij van de Arbeid dank ik u voor uw aandacht. Dank u wel meneer Kuijker. Dan geef ik nu het woord aan meneer Bluis van het CDA. Meneer Bluis. Dank u wel. Ja, misschien wel historische, voor mijzelf, algemene beschouwing. Misschien zijn het wel mijn laatste algemene beschouwing. Het zou zo maar kunnen. Um, ik zal hem niet helemaal voorlezen. Voor de, de luisteraar thuis, wie hem geheel wil lezen, nog, hij staat vinden op www.zandvoort.cda.nl. Dus dan kunt u hem nog eens rustig nalezen. Ook wat in de kader staat... ...is zeer leuk om te lezen. Hoe heet die website ook alweer, meneer Bluissen? www.zandvoort.cda.nl um, Van een mooi afscheidsgedoe en een opsteken voor het komende college is geen sprake. Natuurlijk, het is een moeilijke tijd. Maar juist dan is het belangrijk dat bestuurders een vooruitziende blik hebben... ...en anticiperen op de ontstaande situatie. Anders dan in het bedrijfsleven heeft de overheid geen last van stagnerende omzet... Dat gepaard gaat met verliezen. Er zijn bijna altijd voldoende middelen aanwezig. Immers de burger betaalt. Dan hebben we nog altijd nog het fenomeen vanuit het bestuur en de organisatie gewezen kan worden naar anderen. Dit om aan te geven wat er fout is gegaan en fout gaat. Kreten als dat heeft de raad besloten of maar dat wilden de bewoners. En ga zomaar door met de bekende tactiek van verdelen Heers. Trots op Zandvoort. Veel is er door dit college gerealiseerd. Zo kunt u opmaken uit de bloemlezing in deze begroting. Er staat in deze begroting een opzomming van vele punten en komma's van gerealiseerde zaken. Een niet geringe prestatie als je ziet dat de helft nog in de stijgen staat... en bij andere punten de nodige vraagtekens kunnen worden gezet. Bijvoorbeeld, traject is opgepakt, geknapt met een mooie retonde kostverloren Bij realisatie LDC schrijft u, uitbreiding Albertijn... Een herontwikkeling van voormalige locatie Mariënschool. Ons inzien niks van bekend. Proef parkeren in de Brede Rode straat. Met een vorm die de buurt verkoos. Vraagteken. En met klap op de vuurpijl ons nog niet door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie. Parozee de pleister op de wonden. Nu gaan we in op de diverse programma onderdelen. Programme 1. Maatschappij en zorg. De meeste aandachtspunten van beleid zoals verwoord in het collegeprogramma en vertaald naar de programbegroting zijn gerealiseerd en een compliment aan de wethouder en de organisatie is op zijn plaats. Het CDA constateert...